1 Uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. In Beeldhoven wordt volgende week het eerste speciale borstkankerziekenhuis van Nederland geopend. Een werklunch met oprichter Jan van Bodegom. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van de Putten. Goedemiddag, Nederlandse journalisten gearresteerd in Egypte. Weer een storing bij ING. En ook Belgisch voetbal kreeg staatssteun, denkt Europa. Van het zuiden uit wat regen. Het wordt 8 tot 10 graden en er is vrij veel wind. Morgen en donderdag regent het ook af en toe. En vanaf vrijdag knapt het langzaam iets op. Zondag wordt het 15 graden of wat meer. In Cairo is de Nederlandse journaliste Nena Rena netjes gearresteerd. Ze werkt in Egypte als freelance-correspondent. En ze gaf zojuist aan een vandaag een telefonisch een interview kort voordat ze de rechtszaal in moest. Ze vertelt dat ze gisteren werd opgepakt. toen ze op straat jongeren aansprak om informatie te verzamelen. Ik zou uh, gevaar zijn voor de, voor de veiligheid in de gif en wilde verspreiden. En dat ik dus allemaal uh, interviews had gedaan met jongeren. Uh, terwijl ik uh, mijn testkaart niet uh, bij me had, maar dat heb ik dus helemaal niet gedaan. Ik heb alleen gevraagd: is er misschien iemand bereid hierheen om gesprek uh, uh, te hebben? Ja. Dat is de enige vraag die ik heb gesteld. Ze hebben mijn telefoon daar, bestudeerd ja, en daar staan dus. Ik krijg al sms'jes binnen van uh, politieke partijen die roepen om de val van Moersi. Nou, en, uh, dan de, de politie neemt dan meteen aan dat ik uh, de val van politie wil en zo. Ik wel zo graag dat. Kijk, waar het op neerkomt dit. Men wil niet dat de vuile was naar buiten komt. Men ja. wil niet dat slecht het in Egypte gaat, dat ik daar een stuk uh, over krijg. Dat ja. wil men gewoon ja. niet. En daar, dat ja. heeft men nou, op een hele rotte manier uh, uh, voorkomen. Midden-Oosten correspondent Sander van den Hoorn, ja, was zoiets te verwachten in Egypte? Uh, since wel rekening mee. Um, onder Mubarak natuurlijk waren journalisten vaker het doelwit. Maar onder Morsi stelde zij vast... ik werk vaak met haar als ik in Egypte ben, als uh, vertaler werkt ze... Um, dat er onder Morsi weinig uh, veranderd was. En sowieso... Uh, het... De verbindingen zijn heel moeizaam. Uh, we gaan even verder met de telefoon, Sander. Uh, jij vertelde dat okay. je met haar uh, vaker gewerkt had en dat het, onder, dat het tegenwoordig ah, nog wel uh, ook nog voorkomt. We ja. ja, zeker onder Morsi uh, stelde zij vast dat er eigenlijk maar heel weinig uh, veranderd was. En ze is uiteindelijk gearresteerd door een burger, de eigenaar van een uh, café waar ze jongeren aansprak, in een winkelcentrum bij haar in de buurt. En je moet je voorstellen, daar heb ik wel eens met haar gefilmd voor een uh, onderwerp. En de mensen die voorbij lopen nemen uh, meteen aan dat je een Israëli bent, een spion. En dat is iets wat daar zo diep ingegoten is door 30 jaar natuurlijk dictatuur, indoctrinatie, maar ook nu nog uh, mensen, politici die gewoon openlijk op televisie uh, suggereren op z'n minst dat alle buitenlanders en zeker buitenlandse media dus spionnen zijn. Zijn het geen Amerikaanse spionnen, dan zeker Israëlische spionnen. Wat hangt haar nou boven het hoofd? Hoe loopt dat meestal af? Ze is op dit moment in de rechtszaal. Uh, een beetje onduidelijk of ze inmiddels een uh, advocaat heeft. De Nederlandse ambassade is wel op de hoogte van uh, haar situatie. Uh, en uh, ze hoort dan, uh, als het goed is waar ze van verdacht wordt... van spionage en van het in gevaar brengen van, uh, van Egypte. Dat zijn op zich zware aanklachten... En uh, het, kan, het kan twee kanten opgaan. Uh, men kan uh, zich verdiepen in haar situatie... en vaststellen dat ze misschien een hele kritische journalist is... ook kritisch op Morsi, maar uh, zeker geen spion. Dan kan het zo zijn dat ze wordt vrijgelaten. Maar het klimaat is toch anders. Uh, uh, andere journalisten, Egyptische journalisten... die worden uh, opgepakt. Uh, bijvoorbeeld de presentator van een dit was het nieuwsachtig programma... die in de gevangenis zit. Dus wat dat betreft... Eh, wordt dit toch ook wel heel duidelijk gebruikt om een statement te maken... om journalisten duidelijk te maken dat kritiek... en die heeft reden netjes wel regelijk... dat kritiek eh, lastig gevonden wordt. Dankjewel. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Er is opnieuw, of er was opnieuw, een storing bij ING. Veel klanten van de bank kunnen niet inloggen eh, op de website of de mobiele app. En eh, toch eens even horen hoe het er nou bij staat. Karin van der Pol van ING, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staat het er nu voor? Nou, we hebben uh, vanochtend uh, te maken gehad met een verstoring die in totaal anderhalf uur duurde. Uh, klanten konden in die tijd wel gewoon geld opnemen en betalen in winkels en binnen natuurlijk. Maar uh, mijn ING en uh, mobielbankieren en Ideal, die ondervonden hinder van die verstoring. Uh, waar sprake van was, is dat uh, we door de incidenten van vorige week verbetermaatregelen op dit moment uitvoeren om de problemen in de dienstverlening voor de toekomst juist te voorkomen. En uh, een van die maatregelen heeft vanochtend geleid... tot een tijdelijke storing in het netwerk. En daarom waren onze internetdiensten tijdelijk niet beschikbaar. Het waren dus werkzaamheden. U weet zeker dat het geen aanval was? Er is absoluut geen sprake van een nieuwe DDoS-aanval. Nee. nee. En, en het is ook weer gebeurd nu? Alles, alles werkt weer? Ja, het heeft in totaal anderhalf uur geduurd. Alles werkt weer. Het is normaal druk. Dus dat is een beeld dat we gewoon echt prima herkennen. En iedereen kan gewoon weer op een mobiele app... en mijn ING's en bankzaken doen. Gelukkig. Ja. Nou, nou, wordt er wel geklaagd hè, dat banken vorige week niet goed communiceerden... met hun klanten tijdens de storingen. En eh, Ronald Gerritsen, voorzitter en van toezichthouder AFM... Autoriteit Financiële Markten, die heeft daar vanmiddag het volgende over gezegd.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 Uh, het is een terecht punt waar we vorige week ook zeker onze lessen van hebben geleerd. Uh, vanochtend zijn we ook heel erg open geweest. Zelfs al wisten we niet exact uh, waar de verstoring zat. Maar we hebben wel aangegeven, het klopt inderdaad dat Mijn en en de mobielbankier en Ideal hier hinder van ondervinden. En dat we verder nog natuurlijk uitzoeken hoe en wat. En, wanneer, en vooral belangrijk wanneer het voor onze klanten is opgelost. Dus uh, we hebben daar zeker van geleerd. Het, vorige week is het een duidelijke afweging geweest: van goed achterhalen wat er nu precies aan de hand is. Uh, en dan met informatie komen. En uh, we hebben nu uh, in een eerdere fase al direct gezegd: oké, okay, we zien inderdaad dat er iets aan de hand is bij uh, mobiel bankieren en internetbankieren. En uh, dat bevestigen we bij deze. En we hebben continu ook uw collega's op de hoogte gehouden van de updates. Waarvan de laatste dus alweer uh, inmiddels uh, ja, een uurtje geleden was. Het werkt weer, hoor ik u zeggen. Karin van der Pool van ING, dank u wel. Graag gedaan. De Britse oud-premier Thatcher wordt volgende week woensdag begraven. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt... een dag na het overlijden van de Iron Lady. De begrafenisceremonie is in St. Paul's Cathedral in Londen. Het wordt geen staatsbegrafenis, maar wel een begrafenis met militaire eer. Het Britse parlement wordt morgen teruggeroepen van reces... om de laatste eer te kunnen bewijzen aan Thatcher. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Alphen aan de Rijn was een uur geleden de officiële herdenking van de schietpartij van twee jaar geleden. Tristan van der Vlis schoot toen in de winkelcentrum de Ridderhof zes mensen dood en zichzelf. En op dit moment begint op een andere locatie een bijeenkomst van mensen die niet wilden meedoen aan die officiële herdenking. Let van schadejurist Orlando Kadir legt uit waarom deze groep van 44 nabestaanden een aparte herdenking wil. Zij hebben het gevoel dat zij miskind zijn twee jaar lang. En zij hebben geen behoefte om uh, uh, ja, eigenlijk bij een herdenking aanwezig te zijn... waar zij één, niet voor geraadplicht zijn of voor gevraagd zijn. En waar zij, en dat is de voornaamste reden denk ik, geen goed gevoel bij hebben. Uh, zij vechten al twee jaar tegen de staat de gemeente, de overheid, het ministerie van Veiligheid en justitie om erkenning en compensatie van schade. Maar met name ook voor een stuk waarheidsvinding. Moet je die dingen niet gewoon loszien? Een herdenking en de hele toestand rond uh, uiteindelijk het verkrijgen van een schadevergoeding. Zeker, ik vond het ook een zwakte bot. Totdat ik het, de uitleg kreeg van met name de nabestaanden binnen mijn cliëntenkring. En die gaven duidelijk mee van het is één grote tegenwerking. Wij willen graag verwerken, maar we kunnen daar niet uh, gezamenlijk paraderen... met een uh, gemeentebestuur, met de overheid dus. Uh, diezelfde overheid die ze tegenwerkt al twee jaar. Wat gaan jullie uh, doen hier vanmiddag? Want jullie hebben gekozen voor een herdenking op een andere locatie... dan de officiële, die is zojuist geweest... Uh, er waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Uh, wat gaan jullie hier doen? Heel veel van mijn cliënten hebben die uitnodiging overigens niet gehad. Los van het feit dat ze überhaupt nooit bekend hadden gemaakt van tevoren dat ze er wel of niet bij zouden zijn. Laat dat duidelijk zijn. Mm. En ze hebben mij echt verzocht om dit te faciliteren. Omdat er behoefte is om met elkaar even te praten over twee jaar geleden. Het is echt geen, uh, geen woedebijeenkomst of een okay. groot protest. Uh, ze vinden steun hier. Uh, we lopen, het is op acht minuten uh, afstand lopen van het monument.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 Onder de PvdA-senatoren die wel naar de Nieuwe Kerk gaan... maar niet van plan zijn de eet af te leggen... is oud-partijvoorzitter Kolen. Die vindt dat de eet niet past bij een moderne monarchie. Het proces tegen de voormalig Bosnisch-Servische legerleider Radko Mladic... bij het Joegoslavië-tribunaal is voor onbepaalde tijd geschorst. Volgens een dokter is Mladic te ziek om naar de rechtszaal te komen. Het tribunaal wilde gisteren al beginnen aan het gedeelte over Srebrenica... en toen kwam Mladic ook niet op advies van de dokter. VN-aanklager Groom zei tegen de rechters dat er door het uitstel een probleem is ontstaan. Een van de getuigen van de massamoorden in de moslem is al in Den Haag. En Groom heeft de rechters gevraagd om de getuigen desnoods te horen zonder dat Mladic aanwezig is. Sport. De Europese Commissie heeft het Belgische voetbal in het vizier... als het gaat om onrechtmatig verkregen staatssteun. Armand is sportjournalist in België. Armand, om wat voor staatssteun zou dat gaan? The ja, dat gaat met name over de bedrijfsvoorheffing. Dus de voetbalclubs, die mogen 80% van die bedrijfsvoorheffing in eigen tas houden. Maar dan moeten ze wel de helft van dat bedrag besteden aan jeugdopleiding. En dat wordt amper gecontroleerd in België. En dat, daar maakt de Europese Commissie een probleem van. Die zeggen, ja, jullie krijgen een groot belastingvoordeel. Maar uh, wij zijn uh, niet zeker dat jullie dat ook voor de jeugdopleiding gebruiken. Uh, vandaar dus dat men nu gaat kijken of de clubs wel uh, gehandeld hebben volgens de regels. Als dat niet zo zou zijn, als men dus die regel zou moeten intrekken, dat men dus die 80% niet meer mag aan eigen club besteden, dan zouden de clubs eigenlijk een achterstal moeten betalen. En uh, voor de, ik noem maar meteen de grootste club, Anderlecht, die zou dan 8 miljoen euro extra moeten betalen aan bedrijfsvoorheffing. Dat is een hele smak geld. Dus ik denk dat dat nog niet meteen zo gaat gebeuren. Dus we zeggen dat niet vaak, maar voor één keer is het de nadeel dat Brussel in België ligt. Ja, en hoe is het totaalbedrag? Waar het om gaat. Hoeveel miljoenen? Dat gaat om 50 miljoen euro. Dat geld zou eigenlijk moeten besteden aan de jeugdopleiding. Waar besteden die clubs het dan wel aan, denkt Brussel? Ja. De helft moet dus worden besteed aan de jeugdopleiding. Ja, dat is ondoorzichtig. Men denkt dat dat gewoon aan, uh, aan spelerslonen wordt besteed. Uh, en dat men dus die jeugdopleiding eigenlijk uh, met een almoes wandelen stuurt. Uh, de clubs uh, reageren erop en zeggen ja, maar we moeten jaarlijks een licentiedossier indienen. En daarin kun je toch zwart op wit zien welk bedrag wij besteden aan de jeugdopleiding. Dus dat is hun antwoord op uh, die klacht van de Europese Commissie. Die maken zich nog niet zo'n zorgen. We wachten dat af. Dankjewel. Armand Reus vanuit België. Het is 13 over 1, u krijgt nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse journaliste Rena Netjes is in Egypte gearresteerd. Ze wordt onder meer verdacht van verspreiden van de westerse cultuur. ING had opnieuw een storing. Dat kwam door werkzaamheden, zegt de bank. Maar het is allemaal weer opgelost, volgens de bank. En de begrafenis van Margaret Thatcher is op 17 april. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer met lunch.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 En de warme banden van minister Schippers met een Amsterdam ziekenhuis. Is er sprake van belangenverstrengeling. Kijken dus. Altijd wat. Tien over negen bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met chirurg Jan van Bodegom... de oprichter van het eerste speciale borstkankerziekenhuis in Nederland... dat volgende week de deuren opent. Voor de reportageserie In de Praktijk... kijken we deze week achter de schermen van het concertgebouworkest dat 125 jaar bestaat. Ze hebben een eigen muziekbibliotheek onder het Concertgebouw in Amsterdam... en daar kan je bijzondere dingen tegenkomen. Het ja, is het handschrift van Richard Strauss zelf... en die heeft het hier ook uh, uitgevoerd, opgedragen aan Willem Mengelberg in in Amsterdam. En na half twee is stand.nl. De stelling dan, het is terecht dat het gevangenispersoneel wil gaan staken. Bent u het eens of oneens eens met die stelling? SMS dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. Gratis bellen 0800-1101. www.stand.nl, dat is de website. En u kunt ook twitteren eens of onder eens, maar doe dat dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Borstkankerpatiënten die kunnen vanaf volgende week voor het eerst uh, naar een speciaal borstkankerziekenhuis in Beeldhoven, het Alexander Monroe Ziekenhuis. In mei verricht Prinses Maxima, dan Koningin Maxima trouwens, de officiële opening. En een werklunch nu met de oprichter en chirurg Jan van Bodegom van dat borstkankerziekenhuis. Hartelijk welkom. Dank u wel. Vanaf volgende week opent het ziekenhuis de deuren. Bent u er helemaal klaar voor? We werken aan de laatste puntjes op de i, zoals dat heet. En uh, het ziet er nou uit dat het allemaal op tijd klaar komt. Wat, wat zijn dat dan bijvoorbeeld, die puntjes? Nou, er wordt de laatste hand gelegd aan een trap die geïnstalleerd wordt. De hele computerapparatuur. We werken met een volledig papierloos systeem voor de patiënten. Dat moet veilig kunnen werken. De luchtcirculatie wordt nagemeten op de operatiekamers. En vanmorgen was ik even in het pand en dan zag ik dat ze onze gamma-camera's, een scan om uitzaaiingen op te zoeken, nog een keertje aan het meten zijn of die de juiste waarde produceren. Ja, maar. Maar dat zijn echt de laatste controle dingetjes en dan. Ja. Kan het volgende week beginnen? Ja. Uh, het, het ziekenhuis is genoemd naar Alexander Monroe. Wie is dat? In uh, 1600 waren er drie generaties uh, Alexander Monroe. En die waren de decaan in de Universiteit van uh, Edinburgh. Uh, 1600, toen was er nog weinig of niets over kanker uh, bekend. En een van de hen, uh, een van de Alexander Monroe's, uh, schreef toen voor het eerst een wetenschappelijk relaas. Dat als je opereert aan borstkanker. Dus dat wat in die borst groeit, waarvan ze nog geen besef hadden wat het was. Als je dat wegsnijdt, dan. Bestaat er een kans dat de patiënt overleeft? En dat vonden wij een mooie thematiek om een naam te geven aan het ziekenhuis. Ja, maar welke van de drie is het nou eigenlijk? De eerste. Ja, Oké, okay, okay. nee, voor, voor, uh, voor, het... voor zijn nabestaanden toch ook wel leuk om te weten? Ja, hij heeft heel veel meer gedaan. En dit was één <lacht> van zijn dingen. Ja. Um, het is een bijzonder ziekenhuis. Uh, we gaan zo meteen uitgebreid over de inhoud praten. Maar ook gewoon als je daar al binnenkomt. Er is bijvoorbeeld geen balie, begrijp ik. Nee, we hebben ervoor gekozen om uh, alles wat de patiënten als... Ja, niet nodig of misschien zelfs wat minder goed te ervaren... proberen weg te laten... En um, we hebben ooit gezegd, als je in een goed hotel binnen kan komen... en de mensen weten je naam als je binnenkomt... zonder dat je aan een balie in een rij moet gaan staan... dan moeten wij dat toch ook kunnen. En Zeker omdat het bij ons misschien nog wel minder druk wordt dan in een groot hotel. Als dus je dat goed organiseert met elkaar en ook dat als doel hebt... dan kan je een heel eind komen. Want uh, als iemand daar binnenkomt, dan, die wordt gelijk aan de hand genomen door iemand? Of ja, zo? bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. En mensen die bekend zijn, die weten de weg. Hè. Met borstkankerzorg is het natuurlijk zo dat je soms wel vijf jaar uh -huh. lang... iedere keer weer terugkomt. Het is een, een relatief klein ziekte. En uh, ja, dan kennen de, de mensen zelf de weg en uh, weten zelf hoe het werkt. Er is een vloertje gestort van 17.000 kilo beton. Ja, dat is niet een vloertje. Wat we gedaan hebben is... Het leek me al niet, nee. Dat nee, hebben... nou, is een blok van, uh, laten we zeggen, 2 bij 3 bij 2 meter. Dat is uh, onze MRI-scan. Uh, de meest hoogwaardige MRI die je daarvoor kan vinden... die weegt meer dan 2.500 kilo. Die maakt ook een tikkend geluid. Dus om dat goed te kunnen doen, hebben we een gat in de muur moeten zagen... en is die met een heel speciaal transport naar binnen geschoven... en staat nu op een blok beton. Zodat als, dat, als de scan gebruikt wordt... hij A, geen schade maakt aan het uh, gebouw... en B, ook het geluid niet voortdikt. Uh, en dat is een heel groot betonblok, indrukwekkend om te zien. Ja, zeker. Uh, Belangrijkste vraag misschien wel. Waarom is dit ziekenhuis nodig? Dit ziekenhuis is nodig omdat de borstkankerzorg steeds complexer wordt. Uh, steeds meer types, uh, type borstkanker kunnen er gevonden worden. We hebben steeds meer methodieken om te onderzoeken. Allerlei soorten scans. Uh, maar we kunnen ook nu al op uh, genetische uh, DNA niveau diagnostiek gaan doen. Waren het vroeger 100 patiënten met 5 types... hebben we nu 100 patiënten met bijna 100 types. Dus om voldoende te weten moet je veel meer doen dan die 100... 150 of 200 patiënten die er nu worden gedaan. Je dat moet kan die... niet in een gewoon ziekenhuis, waar ook nog andere dingen gebeuren? Nou, dan moet dat ziekenhuis die keuze maken. En we hebben dat geprobeerd samen met een ziekenhuis op te richten. En wat je dan blijkt, is dat het herverdelen van capaciteit... het maken van keuzes van specialisaties eerst intern moet gebeuren. En als je dat op orde hebt, van nou, we gaan dan geen heupen meer opereren... of geen enkels of geen darmkanker... dan moet je vervolgens nog aan de buurziekenhuizen... waar je ook nog andere relaties mee hebt, uitleggen... dat je de borstkankerpatiënten probeert naar je toe te trekken. En dat is niet altijd even makkelijk gebleken en daarom hebben we dat uh, volledig zelfstandig gedaan. Nou, kan je ook zeggen dan dat de mensen uh, nu niet uh, misschien de beste behandeling krijgen? Nou, ik denk dat op dit moment in, de, ja, in, de, in, de, in alle ziekenhuizen hele goede borstkankerzorg wordt uh, geleverd. Ik denk zelfs dat het als je het vergelijkt in ziekenhuizen best wel een speerpunt is in veel ziekenhuizen. Alleen ik heb altijd geleerd dat als je denkt dat iets beter kan dan moet je het beter gaan doen en ik ben ervan overtuigd en dat zijn overigens heel veel mensen dat het centraliseren, het specialiseren een duidelijke verbetering geeft en ik heb op een gegeven moment gezegd ik ga er niet Erop wachten, ik ga het gewoon doen. Ja. En mensen die daar bij u komen, die, die kunnen wel gewoon de declaratie bij de ja. ziektekostenverzekering ja, leveren. Die mensen die hoeven daar zelf niks aan te betalen. Dat lijkt me logisch voor borstkankerzorg. Ja. Hoe hebt u dat voor elkaar gekregen? Want dat kost me wel wat, lijkt me toch zo. N... Dat is een buitengewoon grote inspanning met een heel groot team van enthousiaste mensen die me daarbij geholpen heeft. Ik ben daar vijf, zes jaar geleden aan begonnen. Onderweg nog een crisis tegengekomen. Ja. Waarbij de financiering ook niet nee, maar even. Maar makkelijk zeg, was. Maar, banken staan toch niet in de rij nu om, om leningen nou, uit te hebben. we hadden gelukkig de keuze uit twee banken. We hadden blijkbaar een goed plan. Het is heel professioneel opgezet. En uh, we hebben vertrouwen uh, gekregen van, uh, van de banken. En, ja. en, en, en, we, en we zijn er. We gaan beginnen. In, in Groot-Brittannië gebeurt het al veel meer, hè, dit soort specialistische centra. Waarom lopen wij daar zo af Ja, achteraan? We hebben daar goed naar gekeken. In Groot-Brittannië zijn die specialistische centra... eigenlijk, net als in Nederland, onderdelen van uh, gewone ziekenhuizen. Maar die proberen wel... Uh, de keuzes te maken van het ene ziekenhuis wel en het andere ziekenhuis niet. Maar niet een onafhankelijk borstkankerinstituut, wat net als wij echt helemaal zelfstandig draait. En wij hebben ook duidelijk de ambitie om. Uh, met de getallen waar we op inzetten, uh, misschien wel de grootste van Europa te worden. Ja. Uh, natuurlijk zijn er dan ook mensen die uh, in de zijlijn staan en zeggen toch, van, ja, is dat nou eigenlijk wel zo goed? Uh, Vivian Tjan Heijn, die kent u ongetwijfeld. Ja. Uh, medisch oncoloog, hoogleraar, uh, nationaal borstkankeroverleg Nederland, daar is ze de voorzitter van. En zij zegt toch: van ja, uh, het is toch ook handig om het in een, in, een, in een setting te doen waarin meer specialisten zitten. Want uh. het kan best zijn dat iemand uh, meerdere dingen heeft of dat je uh. dingen constateert. Uh, ja. Ja, dat je dan door ja heb heeft ze er natuurlijk ook gelijk in dat je uh, een aantal zaken. Wij gaan niet, en het voorbeeld wat zij gegeven heeft, is uh, uh, uitzaaiingen in de hersenen. Mm -hmm. Wij gaan dat niet uh, zelf uh, opereren. Dat lijkt me uh, glashelder. Dat moet je laten doen door iemand die daarin gespecialiseerd is. En als je 100 ziekenhuizen hebt in Nederland, kan ik u vertellen dat daar niet 100 hersenchirurgen zitten die gespecialiseerd zijn in het opereren van hersenen, als het al nodig zou zijn. Dus wat wij juist heel krachtig kunnen... is voor die mensen die hele bijzondere dingen hebben... ook de juiste adressen uh, zoeken en de mensen daar naartoe verwijzen. Ja. En we zijn dus niet uh, gebonden aan uh, ons lokale ziekenhuis... die heel veel dingen doet... Ja. Wij kunnen voor de mensen de juiste adressen zoeken... waar dat soort zeldzame dingen veel beter gebeuren. Ja. En als dat in het buitenland moet, doen we dat naar het buitenland. D dat is dus inderdaad als er allerlei bijzaken verdwijnen. Als het puur over borstkanker gaat, dan zegt u... dan zijn wij eigenlijk het specialistisch centrum van Nederland uh, Wij hebben wel de ambitie om dat te worden. Ja, straks uh, betekent zijn wij dat betekent ook dat als je daar komt... dat de overlevingskans bijvoorbeeld groter is? Nou, dat, dat hopen we natuurlijk aan te tonen. Maar dat moeten we natuurlijk wel bewijzen. En dat, uh, dat gaan we ook doen. We gaan heel transparant zijn in alle gegevens. We zullen dat uh, steeds laten zien aan iedereen... Hoe, we, hoe goed we zijn en hoe goed we het doen. Zijn er al wachtlijsten zelfs? Dat, uh, nou, wachtlijst is een groot woord. Maar we hebben uh, twee weken geleden wel onze website iets aangepast. Omdat ik wel een aantal mensen... we met het team een aantal mensen uh, hebben moeten zeggen... van ja, we zijn nog niet open. Dan moet je nog niet voor bij ons zijn. Uh, dan moet je toch nog naar een ander ziekenhuis gaan. En pas oh. als we open zijn... Dus ja, de wachttijd die we hadden, eh, accepteren we niet. Dus dan zeggen we, gaan naar een ander ziekenhuis. Ja. En, en u zit in Beeldhoven, als je dus in Friesland zit, heb je wel een probleem. Zeker als je vaak moet komen dus. Ja, dat, het is een keuze die de patiënt mm -hmm. maakt of ze naar ons komen of niet. En wij zullen zo goed voor die patiënt zorgen en zo warm ontvangen... dat ze in ieder geval zelf uh, beslist of dat het een goede keuze ah. is of niet om te komen. En als u zegt, ze hebben een probleem... ik denk dat u mijn collega's in Friesland dan niet recht doet. Nee, maar goed, u zei net van, wij willen het centrum worden voor de, ja. de specialist, ja, uh, specialistische Er voor. zijn 13.000 borstkankerpatiënten in Nederland. We hebben er heel veel gesproken en uh, groot enthousiasme ook van de patiëntenverenigingen. Um, we kunnen helaas niet op dag 1 of, of in jaar één, 13.000 mensen behandelen. Nee, nee. Maar wij zijn ervan overtuigd dat dit de eerste stap is... die in Nederland een uh, herorganisatie... en een centralisatie van die zorg gaat geven. Of heeft u in dat plan uh, dat u ook bij die bank hebt neergelegd... gezet dat u een wil uitbreiden ook? Of een centrum in het noorden of zo, noem maar wat. Nou, het voordeel als je uh, nog meer uh, centra zou koppelen aan elkaar... Uh, dat je bijvoorbeeld uh, nog specialismen... die wij nu deeltijd moeten aannemen... ik geef bijvoorbeeld een seksuoloog. iedereen begrijpt, uh, bij borstkanker kunnen er heel veel problemen... rondom de seksologie ontstaan. Ja, als je die gespecialiseerd wil hebben, dat kan je niet doen met één centrum. Dan moet je de meerdere aan elkaar koppelen. En of dat dat bij ons is of bij een collega uh, of in een ander ziekenhuis... Uh, daar laten wij de ruimte nog voor open. Ja. Uh, volgende week al open, dan kunnen patiënten daar terecht. Maar de echte opening is pas in mei door, dan Koningin Maxima. Hoe hebt u dat dan voor elkaar gekregen? Nou, we hebben uh, uh, een verzoek gedaan... Uh, of zij bereid zou zijn om ons uh, centrum te openen... En uh, ik was net zo blij, verbaasd als u nu kijkt. Ja, ja nou ja, dat is, dat is toch dat is het mooie binnenkomen. Nou, iemand zei me, dat is een kroon op je werk. We hebben er vijf, zes jaar met een team voor gevochten. En iedereen in Nederland zegt dat er gecentraliseerd moet worden. Iedereen denkt dat de zorg beter kan. En wij gaan het nu doen. En blijkbaar is dat erkend of herkend. En het is voor ons een enorm compliment. En voor mijn team een enorme motivatie om aan de slag te gaan. Het Alexander Monroe ziekenhuis. Vanaf volgende week opent het De Deur. En Jan van Bodegom, hartelijk dank voor de uitleg. Dank voor de uitnodiging. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Morgenavond viert het Concertgebouw Orkest het 125-jarig bestaan. Verslaggever Maarten Bleumers loopt rond in het Concertgebouw... waar het orkest repeteert en hij neemt daar ook een kijkje achter de schermen. Ik daal tijdens de repetitie af naar de katakomben van het Concertgebouw. En dat hebben ze voor je op de cd gezet. Ja, daar een echte. Daar aan een kleine wali vind ik Douwe Zuidema, de bibliothecaris. Dat, dat... Dit is ook voor silofoon en dat is unisono. Precies. Dat betekent dus dat je iedere foute noot hoort. Ja, dankjewel. Goed advies. De druk wordt erop gelegd, De druk wordt er, op gelegd, de de druk wordt er lekker opgelegd. Ja. Dat doet Douwe wel vaker. Even hey, dank, Douwe. Goed. Ik had hier geen bibliotheek verwacht. Uh, ik sta in een kleine ruimte met, met veel muziek, maar dat is echt een hok. Is hier achter een hier verborgen... Achter een archief, we kunnen er wel even ja? naartoe lopen. Het orkest is opgericht in 1888. Ja. En vanaf dat moment is er ook muziek gekocht. En dat wordt hier bewaard. Er wordt nu gedraaid aan wielen, zodat de kasten gaan schuiven. Nou, dan pak ik hier bijvoorbeeld van Richard Strauss' Ein Het is het handschrift van Richard Strauss zelf. En die heeft het hier ook uh, uitgevoerd. Ik zie hier ook nog kledij hangen. Ja, dat is voor als uh, Jantje weer eens uh, verkeerd op de lijst heeft gekeken. <laughs> en, hij heeft, en hij heeft het verkeerde pakje aan. Dan hebben we hier nog wel wat uh, te rommelen. In de grote zaal is de repetitie afgelopen. Zal ik en Harriet te zien wat de beste. Of wil je na de rehearsatie beslissen? Laten we het doen. Chefdirigent Maris Janssons loopt naar zijn kamer. Op de voet gevolgd door de orkestinspecteurs. We moeten echt die Waakners bij elkaar houden. En het, en het programma voor woensdagavond. Harriet van Ude en Peter Tollenaar. Maar ik dacht misschien dat je morgen te beginnen bent. Ik denk dat we niet zo verschillend zijn. Dat is niet zo verschillend. Harriet en Peter. Wat ik zie gebeuren is dat de repetitie komt tot een pauze. En dan springen jullie in de houding. Ja, op het moment dat er een pauze in de repetitie is, dan wil Jans ons altijd graag iemand van ons zien. En dat kan, kunnen ook allebei zijn, als het heel dramatisch is. En dan gaan we <laughs> kijken hoe het, de repetitie tot nu toe gegaan is en wat dat voor consequenties heeft voor de rest van de week. Voor de repetitie van morgen of voor straks. Ja, oké. Ja. Goed. Ik ga even het orkest roepen. ja Ze hebben het wel eens over de vader en moeder van het orkest. Wacht wat, oh, even, het Peter, wat ga je doen? Ik ga het orkest weer uh, bijeen roepen, want we gaan, de pauze is voorbij, dus we moeten weer beginnen. Oké, okay, jij houdt we ook de, de, de tijd in de gaten. En we zijn aan de late kant. Dus, en we hebben weinig tijd, zoals je doen Daar gaan we. Kantine in, iedereen ja. nog aan lunchen. Dames heren, de ja. ja, dat wel, maar... Uh, uh, heren, de walkurenrit. Ja, wat zou er nou gebeuren als je met iedereen afspreekt, jongens, kwart over twaalf, dan moet je weer terug zijn. Uh, als je dat afspreekt, dan zijn ze zeker om half één Ja, oké, okay. nee, dat is duidelijk. En dan missen we net nog wat tijd. Deze schoolmeester uh, aanpak, die heb je gewoon nodig. Ik ben bang van wel. De vriendelijke stimulans, dat je het zo noemen. Ja, we hebben het, uh, ik kom bij de radio vandaan, dan hadden we een terugtelklok. En dan konden mensen zien, ik heb nog vijf minuten en dan... Uh, en dat werkte ook niet, dus, dus de, <laughs> dit is de beste manier. Uh, dames, heren. Wie loopt er met de boeken te sjouwen? Nou, precies. Ja. En dan gaan ze zeggen, ja, digitaal opslaan. Maar dat levert verder niks op van, wij gaan niet digitaal spelen. En daar worden wel proeven meegenomen, maar dat die zijn... De iPad op je scherm. Ja, nou, er zijn dus natuurlijk allemaal problemen. Er moet wel... Het is toch een, een, een podiumkunst. Het, het voelt niet goed. Hoe moet ik dat zeggen? Je hebt een viool uit 18 zoveel in handen. Je speelt muziek uit het verleden. Daar hoort geen computer bij. Je bent van papieren. Ik ben van papier. Ja. De klanken van het 125-jarig Concertgebouworkest... in de reportage gemaakt door Maarten Bleumens. Zometeen is er Stand.nl, de stelling. Het is terecht dat het gevangenispersoneel wil gaan staken. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Nu is het NOS Journaal, hier is Mark Visser.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 ING zegt dat de storing van vandaag is opgelost. Volgens een woordvoerder zijn de internetsite, de mobiele app en IODeal weer volledig beschikbaar. De storing heeft zo'n anderhalf uur geduurd. De bank zegt dat het deze keer niet om een DDoS-aanval ging. Zoals vrijdag het geval was. De storing kwam door maatregelen die de bank aan het nemen is om storingen juist te voorkomen. En de Britse oud-premier Thatcher wordt volgende week woensdag begraven. Maakte de Britse regering bekend een dag na het overlijden van de Iron Lady. Het wordt geen staatsbegrafenis, wel een begrafenis met militaire eer. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Als staatssecretaris Stevens een reorganisatieplan voor het gevangeniswezen niet aanpast, dan legt het gevangenispersoneel op 25 april het werk neer. Dat ultimatum stellen de vakbonden, de ondernemingsraad en ook de actiecomités. Teven is van plan om tientallen gevangenissen te sluiten. Hij wil vaker gebruik maken van elektronische enkelbanden en ook vaker meerdere mensen op één cel. Twee op één cel is de laatste jaren zeer positief geëvalueerd. En helemaal niet zo negatief zoals tien jaar geleden werd verwacht. Maar het is zeker wel zo, als je meer mensen in een gevangenis hebt... en met twee in een cel gaat dat in sommige locaties natuurlijk echt gebeuren... Ja, dat, dan is de druk op het personeel wel, wel groter. En dat vraagt, dat vraagt alertheid en dat vraagt aandacht. Ik ga erover doorpraten met Hilke Hof, gevangenisbewaarder... bij de penitentiaire inrichting in Veenhuizen. Dag meneer Hof, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen dit programma altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen, daar komen ze. Water en droog brood, dat is de beste bezuiniging voor onze branche. Nee. Met een enkel band om zit je ook gevangen, eh, uh, beperkt. Ja, ja en of nee, zeg ik dan maar even. En door twee op één cel wordt het werk als bewaarder gevaarlijker. Ja. Dat wel. Dan de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Um, het is terecht dat het gevangenispersoneel wil gaan staken. Bent u het eens of oneens met die stelling? Dat kan natuurlijk. Sms staat naar 7070. kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl En eens of oneens twitteren. Maar doet dat dan met een hekje standpunt. Dan krijgen we alles keurig onder elkaar. En dan kunnen we straks een soort tussenstand maken. En dan zetten we u eens of oneens er ook bij, meneer Hof. Uh, maar ik neem toch aan dat u zegt, uh, eens. Het is terecht dat het gevangenispersoneel wil gaan staken. Ja, zeker weten. Meer dan, uh, meer dan terecht. Uh, de plannen die de staatssecretaris heeft neergelegd... die zijn zo desastreus. En uh, hebben zoveel invloed op de veiligheid in inrichtingen. Maar ook buiten inrichtingen. Dat, uh, dat wij daar, uh, daar zeker uh, een geluid van moeten laten horen. Wat is het grootste bezwaar? Het grootste bezwaar is dat, uh, dat wij als personeel van gevangenissen... niet meer kunnen staan voor de veiligheid in de samenleving. Maar ook uh, de veiligheid uh, van ons als collega's uh, onderling niet meer kunnen garanderen. En dat we de doelstelling die, uh, die bij ons neergelegd is bij het gevangeniswezen... Uh, om gedetineerden beter buiten te laten komen dan dat ze binnenkomen... dat dat niet uh, haalbaar is op deze manier. Ja. Als u zegt uh, de veiligheid voor de samenleving, dan schrikken wij natuurlijk met z'n allen. Uh, is dat nou echt zo of is dat ook al een beetje om de boel onder druk te zetten? Nou, de staatssecretaris voornemens om 2000, uh, 2000 mensen met een enkelbandje naar buiten te sturen. Uh, dat betekent in de praktijk dat het ongeveer 20.000 uh, gedetineerden per jaar zijn die, uh, die buiten komen te lopen. En... Uh, ja, op het moment dat een uh, gedetineerde iets, uh, iets heeft gedaan waar, uh, waar de rechter een straf voor op heeft gelegd... dan gaat de samenleving ervan uit dat die mensen achter de deur zitten. En de praktijk wijst dan uit dat die 20.000 mensen per jaar uh, buiten lopen. Dus uh, de veiligheid neemt zeker af. Maar goed, als het iemand is die een beetje uh, fraude heeft gepleegd hier of daar... Ja, dan zou ik zeggen, nou, ik zou er geen problemen mee hebben als die met een enkel band thuis zit in plaats van in de gevangenis. Ja, maar het is toch uiteindelijk de rechter die de keuze heeft gemaakt om die man uh, een gevangenisstraf op te leggen, een vrijheidsbeneming. En uh, dan is het toch heel bijzonder dat uh, de staatssecretaris de keuze maakt dat die mensen buiten mogen lopen. Nou, dus dat is die, die veiligheid waar u op... Uh, uh, maar nog belangrijker misschien, en dat is voor jullie heel belangrijk natuurlijk, de veiligheid uh, binnen. Uh, waar, hoe uitziet dat dan, dat dat nu in, in, in de knel komt? Nou, in, in het stukje voorafgaande aan het gesprek uh, onderling, dat, uh, uh, zei de staatssecretaris dat er positief geëvalueerd is uh, over uh, de meerpersoonscellen. Ja. Daar zijn we het ook mee eens. Alleen de staatssecretaris heeft in het huidige, huidige plan uh, gezegd dat hij 50% van de gedetineerden uh, op een meerpersoonscel wil plaatsen. En uh, dat is voor ons een cijfer wat niet haalbaar is. Dat heeft te maken met uh, onder andere het delict wat gedetineerden gepleegd heeft. Op psychiatrische stoornis of uh, de medische situatie. Dat voor ons een indicatie is dat het niet verstandig is... om die mensen te plaatsen. Met het afnemen van die 20.000 mensen in elektronische detentie... betekent dat wij de slechtste gedetineerden binnenhouden. Dus uh, die, die groep die, die wordt uitgehold. En dat betekent dat van die 50% er ook mensen geplaatst gaan worden... op meerpersooncellen die... Uh, die uh, eigenlijk er niet geschikt voor zijn. Mm. Dus de risico's op agressie die neemt behoorlijk toe. Ja. Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat... Uh, zo gauw je in de gevangenis komt... Je als, als er sodomiete zo'n uh, notitie moet krijgen... dat je dus niet met twee op één cel kan... want dan zit je lekker alleen. Dus bedoel, zijn dat dan ook daadwerkelijk mensen die problemen hebben... Of... Nou, die notitie die krijg je niet zomaar. Daar hebben wij behoorlijke kritische vragenlijsten voor. Uh, medische indicatie is natuurlijk heel erg duidelijk. Dat komt van onze medische specialisten in de inrichtingen. Uh, psychiatrische stoornis kan alleen vastgesteld worden door een psychiater. En uh, de andere indicaties zijn op basis van, uh, van de veroordeling. Dus uh, als iemand voor een cederdelic zit... dan uh, uh, vinden wij het niet uh, verstandig om die mensen dubbel te, pla uh, te plaatsen. Daar is de staatssecretaris het ook mee eens. Omdat die intern uh, dan ook al een lege doel krijgen... De, de... Die, dat zijn vaak niet de meest populaire uh, collega-gevangenen. Nee, dat klopt. En uh, ja, om, om hun een veilige onderkomen te bieden... wat ze ook verdienen uh, in een humaan gevangenisregime... wat wij voeren in Nederland... dan zijn we genoodzaakt om die veiligheid voor hen te, te bieden. Ja. Onder andere door ze op een enkele cel te plaatsen. Ja. Um, ja, goed, u hebt een ultimatum gesteld aan Teven, 18 april, dan moet hij reageren. Uh, in ieder geval moeten die plannen van tafel, zeggen jullie. En anders is het dus een staking, de 25 april. Ja, Is dat dan zo veilig? Uh, de staking die op 25 april uh, uh, zal plaatsvinden, die zal heel nauw overleg, uh, in overleg zijn met de directies van de inrichtingen. Wij staan voor ons werk en we staan voor de veiligheid in en buiten de, de inrichtingen. Dus we gaan absoluut niet stakingen organiseren die uh, die, die doen aan die veiligheid. Dus daar zal in nauw overleg met het management van de specifieke locaties zal er overleg plaatsvinden. Even heel veel flauw hoor, maar dan zelf de staatssecretaris kan ook makkelijk zeggen. Nou ja, als jullie het op zo'n dag uh, ook met minder mensen uh, aan kunnen, dan kan dat uh, altijd wel. Misschien. Nou, uh, het is misschien goed om te zeggen, heel veel mensen zullen in hun eigen tijd die staking gaan bijwonen. Uh, we werken in de ploegendiensten, Dus dat betekent dat heel veel mensen ook op dat moment misschien niet aan het werk hoeven. Uh, we zullen wel het dagprogramma zo aanpassen dat er zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid worden gesteld om aanwezig te kunnen zijn bij de staking. Uh, en, uh, maar we hebben nog steeds met elkaar gezegd dat er een aantal zaken moeten zijn voor gedetineerden die, uh, die voldoen aan de, aan de eisen. Uh, wij zullen een dagprogramma wel gaan inrichten... en lijken op het sober regime wat de staatssecretaris voornemens is uh, nou, om in te voeren. Wat, wat vindt u daar eigenlijk van? Want er zijn natuurlijk genoeg mensen... nou ja, gaan we maar op een gemiddelde verjaardag zitten... dan krijg je toch het verhaal van uh, dat de, de gevangenissen in Nederland... een soort van hotels zijn hè, vergeleken met het buitenland. Um, dus er zijn ook mensen die zeggen... nou ja, wat, wat is er erg aan om, om, om de privileges een beetje terug te draaien? Nou, het hotelverhaal, uh, ik nodig uh, de mensen graag uit om op 20 april... bij de Nationale Open Dag van de Vangniswezen aanwezig te zijn. Dan kunnen ze zien dat we geen hotel zijn. Uh, daarnaast, uh, uh, dat hotel, dat willen we ook niet zijn. Er moet boetendoening zijn. En uh, daar, daar, daar zullen we ook invulling aan geven. Alleen, dat moet wel op een humane manier... zoals wij als Nederland volgens mij te weer in de wereld bekend staan. Ja. Dus, dus uh, eigenlijk is het niet zo dat dat nou uh, in, in grote... Uh, nou ja, u, wat, wat u zei, het hotel, dat, dat, uh, dat bestaat in de praktijk niet. Nee, absoluut niet. Nee. Um, um, even kijken hoor. Uh, u bent ook boos omdat Teve uh, jullie als medewerkers... niet echt betrokken heeft bij de plannen. Nee, uh, het is een plan wat, uh, wat uh, op het hoofdkantoor uh, van het gevangeniswezen... is gesmeed samen met de staatssecretaris. Wij zien een aantal hiaten. Samen, uh, samen met de directies die de, zich daar ook over hebben uitgesproken. Dat er hier ja is zitten. En uh, wij denken op het moment dat er overleg had plaatsgevonden tussen, uh, tussen medewerkers en, uh, en het topmanagement. Dat, uh, dat de plannen ook niet zo hadden uitgezien. En dat veel beter in kaart was gebracht wat de risico's van dit plan zijn. Maar ook wel dat hetzelfde bezuinigingsbedrag gehaald zou worden. Want dat is natuurlijk wat er ook achter zit. Hij heeft een opdracht gekregen dat hij uh, moet bezuinigen. Dus je, ja, moet, je kan uh, van alles, alles niet willen, maar dan moet je wel met alternatieven komen. Dus waar zou het geld dan vandaan kunnen komen? Nou, ik denk dat, uh, dat het, uh, het stuk wat, uh, wat uh, oud-procureur-generaal uh, Dato Steenhuis... afgelopen weekend uh, in De Telegraaf heeft uh, gepubliceerd... Uh, dat dat wel uh, hout snijdt. Uh, er wordt nu gesneden aan de achterkant. En uh, aan de voorkant gaan ze niet kijken waar komt het nou door... dat er minder mensen uh, in de inrichtingen zitten. Want uiteindelijk het aantal aangiftes die zijn nog steeds gelijk gebleven. Alleen het aantal veroordelingen is teruggenomen. En uh, we moeten met elkaar eens gaan kijken van waar het probleem nou vandaan... komt komt in plaats van de, uh, te zeggen van we hebben minder gedetineerden... en de samenleving wordt dus veiliger, dus er kunnen inrichtingen dicht. Maar die vraag die moet gesteld worden ja. van, van is, zijn die cijfers realistisch... en klopt het uh, klapt niet met de werkelijkheid. Maar zegt Steenhuis dan dat de opsporing beter moet... En, en de aangifte in eerste instantie beter moet... en dan de opsporing, zodat de cellen uiteindelijk wel volkomen? Nou, hij, hij zegt uh, in zijn woorden dat uh, de politie uh, meer moet opsporen en dat het openbaar ministerie meer moet veroordelen. En dat de rechters de straffen uh, die, die afnemen, dat de roep van de samenleving, dat die straffen uh, in ieder geval voldoen aan, uh, aan de wens van de samenleving, dat die uitgevoerd worden. En dan zullen we ook in de praktijk zien dat er meer gevangeniscapaciteit nodig is dan er op dit moment is. Ja, want er staan nu geloof ik 2000 cellen leeg in Nederland. Ja, dat klopt. Ja. Dus, dus in die zin, ook weer niet zo gek dat hij zegt: van nou we kijken daarna. Maar goed, u zegt eigenlijk met Dato Steenhuis: van uh, daar kan best wel wat aan gedaan worden als je maar de opsporing beter uh, regelt. Dan zijn er ook nog heel veel gevangenissen verouderd hè? die sowieso ja. gesloten worden. Vindt u dat ja. dan een goed plan? Nou, Ik denk dat ze voldoen op alle inrichtingen in Nederland voldoen aan de, aan de eisen die de wet uh, stelt. Uh, brandveiligheidsgebruik, Europese uh, regelgeving, daar voldoen ze aan. Uh, je zal vanuit duurzaamheid zul je misschien uh, een aantal zaken uh, kunnen inhalen. Uh, alleen uh, om inrichtingen te sluiten uh, uh, zonder, zonder dat als argument te gebruiken, dat vind ik vreemd. Uh, en wij zeggen ook als gevangenispersoneel, uh, zeker er uh, kan bezuinigd worden bij het gevangeniswezen en als er inrichtingen voldoen voor dicht moeten, dat zal dat ook zeker moeten. Alleen deze omvang van 30 instellingen uh, onder de dienstjustitiële inrichtingen te sluiten, dat is veel te groot en dat is, dat is ook iets wat, wat niet verkocht kan worden aan de samenleving. Uh -huh. want, want u zit er uh, middenin, wij, wij, wij bekijken het natuurlijk een beetje van de buitenkant. En als je dan alles zo'n beetje leest en, en hoort, dan denk je ook van, nou, het zou misschien wel eens wat efficiënter georganiseerd kunnen worden, dat hele gevangeniswezen. Is dat ook zo? Nou, we hebben een hele belangrijke doelstelling als gevangeniswezen. En dat is het dienen van de, van de samenleving... door uh, gedetineerden die bij ons binnenkomen... proberen te motiveren, uh, ander gedrag te gaan, uh, gaan vertonen... Uh, uit die criminele omgeving te stappen. En daar, daar, daar wordt behoorlijk wat tijd van gevraagd uh, van ons van het personeel. Daar hebben we de afgelopen jaren behoorlijk op ingezet. En het lijkt erop dat deze plannen maken... dat die investeringen van de afgelopen jaren... eigenlijk in de prullenbak kunnen. Want de tijd is er niet meer voor om, om dat te doen... En als we dat niet meer kunnen doen, betekent dat de criminelen, misschien al wat criminelen buiten komen, dan, uh, dan op dit moment uh, plaatsvindt. En uh, daar is de samenleving niet mee gediend, volgens nee, mij. Nee, want dat is een van de bedoelingen van ons systeem natuurlijk, dat je in die gevangenis, uh, nou ja, uh, zo, zoveel mogelijk weer op het rechte pad wordt gebracht ook. Precies, precies en, dat, en daar en gaat willen we graag een aan bijdragen. Ja, daar gaat het ten koste van, zegt u ook. Ja, zeker weten. En dat, dat doet ook bij het personeel het meeste pijn. hoor. Want je, je zet zo in op, op, die, op, op die individuele begeleiding van, van gedetineerden... dat, ze, dat je, ja, je je winst kan halen. Dat je hebt gerealiseerd dat die persoon niet meer terug wil in detentie. En ja, dat wordt je ontnomen. En dat zijn toch de dingen die je werk bijzonder mooi maken. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer die zegt... Uh, laat maar, uh, laten maar commerciële gevangenissen ontstaan. Wat vindt u daarvan? Nou, de voorbeelden in België en in Engeland die wijzen uit dat het helemaal niet zo verstandig is. Uh, in Engeland is er uh, pas geleden uh, een private partij ook uh, verzocht om de inrichting te verlaten. Omdat de recidive cijfers die, uh, die in de inrichtingen zijn veel hoger zijn dan, uh, dan de, uh, de, de publieke uh, georganiseerde want, inrichtingen. Want daar doen ze gewoon te weinig aan, reïntegratie en zo. Ja, uiteindelijk, het, het bedrijfsleven die heeft één doel en dat is uh, geld verdienen. En uh, wij, uh, wij hebben als doel als ambtenaren het dienen van de maatschappij. En dat is een heel andere insteek. En ik begrijp dat private inrichtingen een andere keuze moeten maken. Dat is ook, zij moeten geld verdienen. Alleen uh, als ambtenaren en als, uh, als Rijksoverheid heb je een andere doelstelling. En dat moet je verstaan en dat moet je ook, dat moet je ook dienen aan de maatschappij, denk ik. Ja, want ze zijn aan het onderzoeken, zelfs bij u in de buurt daar in Veenhuizen, om een, uh, ja, een particuliere gevangenis daar te, te bouwen. Zou u daar gaan solliciteren? Nou, het is onderzoeken, dus het is, het is nog heel pril. Uh, uh, ik weet niet hoe, in wat voor vorm dat gaat komen. Uh, dus die keuze om, om nu al te zeggen, ik ga erop solliciteren, dat vind ik te vroeg. Uh, dus dat is een hele lastige. Uh, uh, uh, wij hopen natuurlijk dat wij op, de, uh, op basis van onze huidige rechtspositie ons werk kunnen doen. En met de huidige insteek van, uh, van waar we, waarvoor we staan, op die manier invulling te kunnen geven aan, uh, aan ons werk. Ja. Iemand hier op ons forum zegt, voor zover het gevangenispersoneel, VVD of PvdA heeft gestemd, moeten ze inderdaad niet zeuren. Ze krijgen gewoon wat ze hebben besteld. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het partijprogramma van de VVD iets heel anders was. Uh, uh, meerdere keren op televisie is de uitspraak van, uh, van staatssecretaris Steven ook naar voren gekomen... van uh, ik wil niet uh, uh, gedetineerden met een biertje op de bank zien. En dan zegt hij van ja, ik ga ze aan het werk helpen. Maar hij stuurt 3700 personeelsleden stuurt in huis. En daarbovenop nog een keer 20.000 gedetineerden uh, naar buiten om aan het werk te gaan... Uh, Volgens mij zijn de cijfers op dit moment ongeveer 600.000 werklozen in ja. Nederland. Dat betekent dat daar nog een keer vanuit de staat... nog een keer een hele grote hoeveelheid bij komen... Ik zie niet hoe hij die mensen aan het werk wil helpen. Nee, uh, Wat u betreft gaat het dus ook niet gebeuren. Uh, ultimatum gesteld en uh, nu afwachten. Anders dus uh, inderdaad een, een, een actiedag. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Meneer Hof, u blijft meeluisteren. Dan kom ik zo meteen ja. graag bij u terug om de reacties door te nemen. Intussen is dat op onze site al gebeurd. Uh, bijna 900 mensen daar gestemd. 76% eens met de stelling. 24% oneens. En die stelling luidt. Het is terecht dat het gevangenispersoneel wil gaan staken. Stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, goedemorgen, goedemiddag met klaarbreven. Ik vind het uh, staken wel erg, uh, erg. Ja, dat is, dat moeten ze niet doen. Ik denk dat overleg, zeg maar, over de hele situatie met de Tweede Kamer, hè, met de mensen die erbij betrokken zijn, dat is toch de eerste, de eerste weg die ze moeten, uh, moeten betreden. Ik neem aan dat dat ook wel gebeurd is, hoor. Dat hoop ik wel, ja, ja. want dat staken, dat vind ik wel erg eh, drastisch. Maar, maar, maar goed, als Steven als blijft zeggen, we, en ik hou dit plan vast, en die, eh, nou, je hebt het net gehoord, eh, zeker eh, 3500 mensen eh, moeten dan eh, de ja, straat op. Dat is niet verantwoord, dat is absoluut niet verantwoord. Maar weet je, ik heb nog een andere zaak, dat ik, wat ik dus niet begrijp, eh, dat het is natuurlijk een bezuiniging, dat er nog zoveel zaken zijn waarop bezuinigd kan worden. Ik noem even die Vira, wat, wat miljoen ja. heeft gekost, de zorg, ja. waarop vele vele uh, terreinen bez bezuinigd kan worden. U, u zegt, en, kijk eerst naar andere terreinen. Ja, kijk, die ministeries, kijk naar de Zuidlijn, hè, die, die, die, die, die, die, die, pro, die grote projecten waar miljarden vaak bij moeten. Ik begrijp niet dat men daar niet eerst eens naar kijkt. Ja. Maar zijn er zijn al zoveel andere zaken waar echt hè, die, die subsidies. Ja, duidelijk. Nu... Da dank, dank u wel. Stam.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag. U uh, spreekt met Graders Roodbeen uit Veenendaal. Ik zal de voorkeur geven aan het gesprek. En niet uh, allereerst uh, staken, want dat is uh, niet vormend, met name voor de uh, gevangenen. Ja. Maar u hebt net de meneer gehoord uit uh, Veenhuizen, die zegt... ...ja, wij wilden heel graag uh, meedenken over plannen, hoe dan uh, bezuinigd kan worden... ...maar uh, TV heeft ons niet eens uitgenodigd. Dus je moet natuurlijk als personeel ook een keer wat doen... Ja, maar toch, de aanhouder wint, zegt het spreekwoord, dus uh, steeds weer refereren naar de mogelijkheid van het gesprek. Ja. En, en ik neem aan dat hij daarvoor uh, uh, bereid is, ja. uh, want uh, staken dat is in het geheel niet uh, gewenst, want dat is net iets waar, waar, waar sommigen voor gestraft kunnen worden, dus het is niet vormend voor de, voor de, voor de gevangenen. Dank u wel meneer Roodbeen, stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag van den Heuvel. Uh, ik uh, ben het uh, helemaal met de uh, heren bewaarders eens dat ze moeten gaan staken. Uh, ik vind dat meneer uh, Teve uh, de zoveelste luchtballon oplaat. Uh, in Amsterdam noemen ze dat de luchtfietser. Maar uh, hij kan beter uh, de westen, het westen de gevangenissen sluiten... en dan betere gevangenis in het oosten. Want die meeste gevangenen die uh, in het oosten zitten... En de bewaarders die hebben daar een woning. Als die mensen naar die grote gevangenissen in het westen moeten gaan verhuizen... hebben ze één, één huis. Ja. Eh, want hij wil ze dus weer aan, aan uh, werk helpen ja. enzovoorts. Dus dan moeten ze gaan verhuizen naar het westen. Daar hebben ze geen huis. Ze hebben er helemaal niks mee. Eh, dan kan je veel beter die mensen dus op hun plek laten. En daar waar het personeel is... Oh. Ook de gevangenis. Ja. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Zeg hem maar. Privatiseren die app. Ja? Ja, tuurlijk. Staken, dat hoor niet. Staken is een beetje ouderwets. Ja, maar u, u hebt net die meneer gehoord, hè? Die heeft het voorbeeld in Engeland dat, uh, dat het daar echt niet zo goed is, hoor, binnen die gevangenissen. Die particuliere gevangenissen. Ik zit er ook niet van je loon. nee. En het is toch ook de bedoeling dat als ze buiten komen... dat ze weer een beetje op het rechte pad zijn? Ja, maar dat kan er ook? Ja? ja? Het wordt allemaal een beetje overtrokken, vind ik hoor. Ja, u zegt particuliere gevangenissen. stampen.nl. goedemiddag. Meneer Manders, goedemiddag. Dag meneer Manders. Ik had een uh, vraag. Um, het aantal gedetineerden is uh, gedaald van uh, 16.000 naar 11.000... sinds uh, 19, of 2006. Ja. Maar de hele begroting voor het gevangeniswezen is gestegen van 1,75 miljard naar 2,2 miljard. En dat kan ik niet met elkaar rijmen. Dus volgens mij zit er nog heel veel lucht in de financiën voor uh, het ja. gevangeniswezen. U zegt, hoe kan dat dat die begroting is gestegen terwijl het aantal gevangenis is afgenomen? Uh, gaan we procent gestegen. Ja. En de, uh, het budget is met 20% gestegen. Ja. Gaan we zo nog eens even voorleggen aan Hilke Hof. Die werkt zelf in zo'n gevangenis, dus die weet dat misschien. el, goedemiddag. Goedemiddag. Ik wilde graag uh, inhaken op het punt wat meneer aansneed ten opzichte van het verschil met uh, particuliere gevangenissen. Yeah. Uh, uh, meneer gaf aan dat uh, hij daar zit als ambtenaar om de maatschappij te dienen. En uh, de maatschappij behoeft op dit moment een uh, creatieve manier van uh, het bedrijven van het gevangeniswezen, wat ook nog... Uh, een positief gevolg heeft op de begroting. Ja. En uh, Ik denk dat dat ook wel een onderdeel is van uh, de maatschappij dienen. Dus staken uh, heeft in deze weinig zin. Ja, Maar goed, om, om een keer je punt te maken dan... als je goed, uh, voor de goede zaak staat uh, en, en je wordt niet gehoord... dan mag je dan niet een keer uh, actie voeren? Jawel, dat, dat is je goed recht. Alleen als ambtenaar ben je uh, aangesteld om, wat meneer al aangaf... onder andere de maatschappij te dienen... De maatschappij die heeft op dit moment, uh, die, die, die heerst aan een crisis of die heerst in een crisis, die behoeft om uh, bepaalde, ja, bepaalde structuren herin te richten. Mm. En ik vermoed dan dat uh, de minister Teven, of staatssecretaris uh, Teven, het op deze manier wil inrichten. Om een dusdanige besparing op ja. lange termijn te kunnen realiseren. Ja, ja. duidelijk. Eh, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, met Meijer. Dag, meneer Meijer. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Thewe, die is mal op gehoord. Maar wij moeten staken, helaas. Oh. Meneer Thewe is een hoop dingen goed, maar we moeten nu staken. Maar u zegt, we, we, zit u zelf in de gevangenis? Uh, nee, business? ik zit niet in de gevangenis. Nee, maar ik bedoel, als medewerker misschien ergens of zo? Nee, of... ook oh. niet. Oh, oké. Okay. Maar dit is gewoon fout. Wij moeten dit handhaven. En ik hoorde de meneer over privatiseren... Wij zijn natuurlijk uh, uh, onder andere bij Somalië bezig met hele dure schepen ja. en deze dingen die moeten wij privatiseren en al het geld, vanmorgen staat er op teletext dat wij de marine uit moeten gaan breiden door de VVD, ja. ik vind dit het verkeerde geld, okay. het verkeerde geld, wij hebben 50.000 mensen buiten de gevangenis lopen die er eigenlijk in horen. Ja. En wij moeten dat niet privatiseren. Nee. De regering moet daar de baas over blijven. Meneer Meijer, ik heb het genoteerd. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, zeg het maar hoor. Ja, goedemiddag. Met Martouska Molenveld uit Doetinchem. Hallo. Um, ik ben het allereerst met de stelling eens dat de mensen gaan staken. Want... Uh, in deze tijd uh, van de maatschappij is er soms wel meer voor nodig... dan alleen een gesprek voordat de mensen uh, uh, naar iets luisteren. En dat er twee op een cel zouden komen, ben ik het ook mee eens. Want waarom moet je luxe zitten en... Uh, en het derde wat ik eigenlijk uh, wil zeggen is dat als we het over humaan uh, hebben, omdat het humaan moet blijven voor de mensen als ze met z'n tweeën op één stel zitten, dan zou ik toch wel eens willen uh, vragen dat de mensen ook gaan kijken naar de zorginstellingen waar de bejaarden op uh, één kamertje zitten. En eigenlijk. Niet zo'n luxe verzorging krijgen als in de gevangenis. Aha, ja, zo is het. Uh, dank u wel dat u belde. Uh, we gaan ja. terug naar Hilke Hof, die is gevangenisbewaarder in uh, de penitentiaire inrichting in Veenhuizen in het prachtige Drenthe. Uh, meneer Hof, wat vond u van de reacties? Nou, verschillend natuurlijk. Uh, ik, uh, het viel me op dat, uh, dat er een aantal mensen zeiden... Van, uh, dat er overleg gevoerd moet worden. Nou, vanaf november uh, zijn deze plannen, uh, of is, een, uh, is er een plan gelekt... Uh, waar natuurlijk uh, direct op is aangeslagen. Toen is er overleg geweest. Toen is er ook gezegd door de staatssecretaris... ik ga alle partijen horen en ik ga mijn best doen... om om dit plan, zoals dat hier ligt, uh, wel op een eerlijke manier bekend te maken... en uh, heel druk bezig. Hij heeft niemand gehoord. Uh -huh. En daarnaast uh, hebben we natuurlijk niet voor niets een ultimatum afgesproken, tot 18 april... Uh, waar wij zeggen van, nou, wij willen heel graag in gesprek... dus reageer nou voor 18 april, ja. uh, als u er gesprek aan wil gaan. Uh, en ja, anders zijn wij genoodzaakt om dan toch over te stappen... op het, op het hele grote middel staken. En ja. daar zijn we zeker ook niet gelukkig mee dat het, we moeten het staken. Is het, het is het laatste middel, zegt u eigenlijk. Want uh, de hoop is eigenlijk dat, dat u voor die tijd... natuurlijk nog weer met elkaar om tafel komt. Uh, ambtenaren moeten de maatschappij dienen, zei die de meneer. Dus mogen ze niet staken? Uh, ben ik het mee eens? Uh, uh, het, het niet mogen staken dat is weer wat te beperkt. Uh, volgens mij uh, heeft elke burger in Europa het, uh, het stakingsrecht. Dus ook wij. Dus het, uh, het zal wel heel vreemd zijn dat een ambtenaar die rechten niet meer mag hebben om, op het moment dat hij voor de, voor de samenleving aan het werk gaat. Ja. Uh, wij uh, willen met die staking ook de samenleving beschermen voor de plannen van Teven. Ja, ja, dus dus uh, het... niet alleen van onszelf. Dat hebt u duidelijk gemaakt. En dan nog even die, op, uh, die vraag van die in de Die zegt, hoe kan het nou? Het aantal gedetineerden is gedaald. Hè? Dat hebben we ook samen geconstateerd. Terwijl de begroting wel is gestegen. Dus waar zit dat Waar zit hem dat dan in? Nou, we hebben natuurlijk een dramatische gebeurtenis uh, gehad binnen het gevangeniswezen: dat is de Schipholbrand. Uh, dat heeft heel veel kosten met zich meegebracht. Uh, omdat de Kamer toen terecht heeft gesteld dat als je gedetineerde opsluit, dat er een veilige omgeving uh, voor moet zijn. Dus die brandveiligheid eisen die zijn behoorlijk opgehoogd, onder andere het bedrijf Hulpverlening. Dus dat en zit en in, daarnaast... het zit ook in allerlei verbouwingen en bouwtechnische dingen en zo. Zeker weten. Ja, ja. En daarnaast, wat ik zo net al zei: van, uh, we hebben de afgelopen jaren ingezet uh, op het programma Modernisering van de Gevangeniswezen. Waar wij heel erg uh, op gaan inzetten uh, uh, dat de recidie van gedetineerden teruggebracht wordt. Dat heeft geld gekost, dat kost, uh, dat kost tijd, ja. uh, dat kost ook personeel. Dus ja, dat het bedrag omhoog is gegaan, dat, dat klopt. Ja. Maar we zijn ook gegroeid uh, met het aantal beleidsmedewerkers uh, in het Haagse. Dus uh, dat zie je, uh, zie je daar ook in terug. Ja. We gaan kijken of de staatssecretaris onder de indruk is van uh, dat ultimatum. En of u weer aan tafel komt met elkaar, we blijven dat volgen. U bedankt voor uw bijdrage aan deze standpunt.nl. Hilke Hof, gevangenisbewaarder in de penitentiaire inrichtingen in Venen. Huizen. Op de site uh, niet zoveel veranderd. 77% nog steeds eens met de stelling. 23% oneens. Meer dan 1000 mensen hebben gestemd. U kunt dat blijven doen op www.stand.nl. Zometeen, dit is de dag. Ook meer over het gevangeniswezen daar. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag...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 Kijk en luister dan naar de Geelgors, Bruinvissen, Muskusratten en Jonge Vossen. Vanavond in Vroege Vogels TV om tien verhalvacht bij de Vara op Nederland 2. Kom nu schapruimen bij Macro. Showdoos KitKat, 1 plus 1 gratis.